bezig met een serie dat heet uh, de Profetisch Perspectief. Voor degene die vorige maand hier niet aanwezig waren, gaan we een beetje herhalen. Het programma Profetisch Perspectief stelt zich ten doel mensen bewust te maken voor de informatie die God in de Bijbel heeft geopenbaard met betrekking tot zijn plan met de wereld. Gods woord is daarbij het enige richtsnoer en niets anders. Aanvankelijk namen wij de Bijbel niet zo serieus. Tot we versteld stonden bij de ontdekking hoe nauwkeurig de geschriften zijn. Zo exact zelfs dat voorspellingen die duizend jaar geleden werden voorspeld, tot op de dag en de tijd letter en uur uitkwamen... De vervullingen van profetieën van Daniel en openbaring tonen ons hoe betrouwbaar Gods woord is. Het boek Daniel en openbaring beschrijft ook de laatste strijd om de macht. Een strijd die heel lang geleden was begonnen in de hemel. Ja, zoals in openbaring dat werd beschreven. Er was oorlog in de hemel. En... In 12 vers 17 staat dat de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en getuigenis van Jezus hebben. De strijd die heel lang geleden was begonnen, is nu op deze planeet aarde voortgezet. Maar Jezus Christus of zoals jullie dat noemen, Yeshua, staat altijd in het middelpunt van het boek Daniel en openbaring. Mensen hebben vaak de neiging om hun aandacht te richten op crisissen of allerlei negatieve dingen. Maar ondanks alle stormen om ons heen, moeten wij trouw blijven en God standvastig blijven. En altijd onze aandacht op hem te blijven richten. Goed. Als we de naam de antichrist uh, noemen, ik ga jullie wat weer vragen stellen. Waar doet u dat aan denken? Niet allemaal tegelijk, maar wat doet u daar aan denken als u de naam de antichrist hoort? Tegen God. Tegen God. Zegt u? Tegenstander. Tegenstander. Okay. Hij zal zich voordoen als God. Huh? Hij zal zich voordoen als, als God. God. Oké. Okay. Er zijn niet zoveel bijbelteksten in de Bijbel die daarover spreken. En een aantal zal ik hier wat laten zien. In 1 Johannes 2 vers 18. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook veel antichristenen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uur is. Wat bedoelt nou Johannes met de laatste uren, als dit al zo lang geleden is geschreven? Een ander bijbeltekst staat in Johannes 2, vers 22. Wie is de leugenaar dan wie logent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de vader en zoon logent. Let goed op wat het woord van God zegt. Hij de vader en de zoon. En het verwijst hier naar de laatste uren. Er zijn heel veel uh, uitspraken en heel veel uitleggingen mogelijk over de antichrist. Maar heel veel uh, mensen verwijzen altijd naar het verleden. Naar een antichrist die in het verleden uh, opstond. In 1 Johannes 4 vers 3 staat het volgende. En iedere geest die Jezus niet beleidt, is niet uit God. En dat is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Niet in het verleden, niet eer gisteren. maar de Bijbel zegt hij is nu in de wereld. En 2 Johannes 1 vers 7 waarschuwt ons, want er zijn heel veel misleiders in de wereld uitgegaan die de komst van Jezus Christus in het vlees niet beleiden. Dit is de misleider en de antichrist. Antichrist betekent tegen Christus of in de plaats van Christus iemand die aanvalt op de karakter van Christus, in het bijzonder met betrekking tot de liefde uitgedrukt in gehoorzaamheid aan zijn geboden. Let wel, ik zeg al, er zijn zoveel uitleggingen mogelijk, maar wat zegt de Bijbel? Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor gewend is, verwend is, naar hun eigen begeerte, ...zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Zoals ik zei in het begin van de, van de seminar... ...het is Gods woord alleen die centraal staat in deze seminars. En we horen dat ook zo uit te leggen zoals ze staat... ...en in de juiste context zien uit te leggen. Het lijkt voor heel veel mensen moeilijk de profetieën... ...maar de profeet Amos belooft ons... De Heer doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. En de profeten hebben al zoveel geschreven in de Bijbel. En het is een kwestie van onderzoeken en studeren. Velen vragen zich af van ja, wie is nou die antichrist? En wat, wat heeft het te maken met zijn pincode 666? Waar heeft het allemaal mee te maken? Wie is dat? De, de hele media staat vol. Als je de internet uh, openslaat en je zijn zijn wel duizenden informatie's hierover. Gelukkig maar. Maar je moet al deze dingen moet je wel kritisch onderzoeken en kritisch uh, bestuderen. Wie is nou de antichrist? Is het nou Napoleon? Of is het nou Hitler, of is het uh, Bin Laden, of is het nou Arnold Schwarzenegger, de, de gouverneur van Californië. Er zijn zoveel vragen hierover. Wie is nou de antichrist? Wie is nou de antichrist die nou verweven is met zijn uh, sophie nummer of pin nummer 666? Sommigen zeggen, ja, dat is meneer Poetin uit Rusland. Als je dat de kenmerken vergelijkt, dan zou je denken, nou, dat is meneer Poetin wel. Of is het meneer Ban Ki-moon, de voorzitter, secretaris-generaal van de Verenigde Naties? Of is het nou deze meneer? Iedere dag je slaat de internet open en je leest niks anders over Barack Obama. Barack Obama die de agenda... ...van de paus aan het uitvoeren is. In onze volgende serie ga ik daar wat dieper op in. Maar laat je niet misleiden door al die informaties op de internet... ...of welke publicaties ook. Wij moeten leren standvastig te zijn en op God te blijven vertrouwen. Want deze dingen kunnen ons ook afleiden van God. Iedereen kent wel Benny Hinn. Er zijn zoveel van die evangelische predikanten... Die ook uh, Jezus verlogenen. Iedereen kent meneer Sarkozy. Hij is van Bulgaarse afkomst. Ik zal u volgende keer de, al die symbolen wel uitleggen. Over deze geheime orders. En al deze geheime genootschappen. wat dit allemaal betekent. Heerlijk printen. Wie zou dat dan zijn? Of is het nou mevrouw... Uh, hoe heet ze nou uit Duitsland? Angela Merkel en meneer Brown hier. Wat ze van plan zijn, weet ik niet, maar. <laughs> of is het nou meneer Gaddafi? Gaddafi heeft kort geleden het Verenigd Afrika opgericht. De hele continent van Afrika is nu zeg maar, in handen van meneer Gaddafi. Hij is zeg maar, de voorzitter, wat we hier in de EEG hebben, is hij nou de voorzitter van het Verenigd Afrikaanse continent. De hele entertainment-industrie, de amusement, de film, de muziekwereld, alles, maar dan ook alles, spreekt over deze antichrist. Er staat er bol van. En dat is een hele andere seminar, dat gaat over atheïsme in de media. Of uh, ik had een andere thema, dat heet invasie uit andere planeten. Dat gaat over de hele entertainmentindustrie, waar het allemaal over het getal 666 gaat en over het merkteken van het beest en over de antichrist. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Iron Maiden of die groepen. Maar zelfs in de hele industriewereld wordt gesproken over dat getal. Ik weet niet of jullie abonnement hebben bij deze maatschappij... maar dan weet je van wie de eigenaars zijn. Dat hebben ze allemaal bewust gedaan, al die symbolen, al die tekens. Als, waarom... Britney Spears de, draagt die nummers, waarom doen ze dat allemaal... Zelfs domino-pizza's behoort tot diezelfde club. Je kan, je kan al deze organisaties, al deze mensen herkennen aan hun symbolen... om te zien waarvan zij, waarvan zij lid zijn. Sommige mensen zeggen van, nou, misschien is Popiopi wel de, de antichrist. Maar let wel, hij is momenteel bezig met een hele afleidingstactiek eh, op de planeet aarde... Hij laat al die mensen allemaal hun aandacht richten op al die, al die toestanden in deze wereld. Over Barack Obama en al die toestanden, al die rampen. Maar we zullen zien dadelijk in de serie, in deze les, van hoe belangrijk deze man zal zijn. Oké. Okay. Ook dit zal ik jullie volgende keer uitleggen. Hè? Misschien is de, de, de, de Antichrist. Wel, de voorzitter van deze club. Maar ook dat zullen we bij de volgende keer stap voor stap allemaal uitleggen. Want als ik nu alles in details ga uitleggen, gaat iedereen deze Sabbat gestrest naar huis. Dat is niet de bedoeling. Maar het mag voor ons duidelijk zijn dat er een misleidende macht ja, onder Satan invloed heeft op de hele christelijke geschiedenis. We zien het allemaal om ons heen gebeuren, ja? En we lezen dat in Openbaring 12 vers 9, dat heel lang geleden werd, werd deze generaal met zijn collega's naar de planeet aarde gestuurd. Het werd voor hem onprettig daar in de hemel. En hij is hier met zijn engelen hier op deze planeet aarde. En... Maar toont de Bijbel ons wel de ware identiteit van de antichrist? Zo, so, Laten we nu teruggaan naar het woord van God en zien en kijken in de Bijbel van waar hij vandaan komt, hoe het ontstaan is en wat zijn plannen zijn. Maar let op, Jezus heeft ons gewaarschuwd hè? dat niemand van u hier in deze zaal u laat misleiden, want velen zullen onder mijn naam, Komen. Ik ben Jezus, ik ben de Messias, ik ben Yeshua. En zij zullen velen verleiden, geen enkele uitgezonderd. Er zullen vele valse Christenen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij waar het mogelijk de uitverkorenen zouden verleiden. Grote tekenen, grote wonderen. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Schijnapostelen zijn het, die oneerlijk te werk gaan en zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Je kunt het lezen in 2 Corinthians 11, vers 13 en 14. Misschien kennen jullie dit verhaal wel van Sung Myung Moon In 23 maart 2004 Hij had een, uh, alle hooggeplaatsten uit Amerika en uit uh, andere delen wereld uitgenodigd als, Voor zijn eigen kroning als de prins van de vrede Hij had zich als, zichzelf als de messias gekroond dat was in 23 december 2004. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek. Luister wat Gods woord zegt. Onderzoek of een geest van God komt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent hier aan. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus... Als een mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet beleidt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen, nu al is hij in deze wereld. Nu is uh, meneer Moon van de Moonies van de Unification Church een van de velen eh, die zich als de Messias noemden. Ze zullen ook valse wonderen doen, hè? En, en dat is ongelooflijk. Maar vergeet niet, Satan, Lucifer, kan ook mensen ziek maken. Hij creëert stress, hij creëert, creëert allerlei ziekten kwalen, en hij zorgt ervoor dat jij naar zijn dokters gaat. En dan word je door die dokters van hem genezen. En wij noemen dat in de alternatieve geneeswijzen. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? En wat is zijn Uiteindelijke doel, de antichrist. Wie is hij, waar komt hij vandaan, en wat is zijn uiteindelijke doel? Dan gaan we proberen deze morgen dat duidelijk te maken. Mocht ik te snel gaan, dan moet u maar gewoon even een sein geven, dan ga ik de tempo wat langzamer doen. Oké, okay. nogmaals. De verborgen dingen zijn voor God... Maar de geopenbaarden zijn voor ons en onze kinderen voor altijd. Hetgene wat God aan u in de Bijbel heeft geopenbaard, is datgene wat Hij aan u heeft geopenbaard. En wat Hij nog niet aan u heeft geopenbaard, zal Hij ook openbaren op zijn tijd. Voorzeker, de Heer doet geen ding of Hij openbaart zijn raad aan zijn dienstknechten en profeten. Christus zegt ons om acht te slaan op het boek Daniel. Hij zegt hier in Matthäus 24 vers 15. Wanneer gij de verwoestingen, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, die leest, geven er acht op. En dat doet hij niet voor niets. Waarom verwijst hij naar het boek Daniel, naar oude profeet? Een oude profetie in het boek Daniel, we hadden dat Vorige, jaar, vorige, vorige maand uitvoerig uitgelegd hoe zij in ballingschap werden weggevoerd naar Babylon. Vorige keer had iemand mij gevraagd om deze plaatje te laten zien over de reis die ze hadden gemaakt naar Babylon. Want ze konden niet door de woestijn reizen, het was een omweg. Ze moesten naar het noorden, het huidige Syrië, via Jordanië naar Syrië. Zo naar Babylon. Het uh, was niet eenvoudig om zo'n reis mee te maken. Oké. Okay. We hadden vorige maand ook uitgebreid verteld over de geschiedenis van Babylon: hoe dat werd opgericht hè, door Nimrod, een van de eerste koningen, en zijn prachtige paleizen. We hebben dat uh, allemaal uitvoerig uh, al behandeld. We gaan naar de Daniel hoofdstuk 7. Voor de meesten die dat onbekend zijn, zullen we heel gedetailleerd ingaan op elke bijbeltekst. Het gaat over de droom van Daniel. Vorige keer hadden we de droom van Nebuchadnezzar behandeld. En nu hebben we het over de droom van Daniel in hoofdstuk 7. Ik hoorde net vanmorgen ook een van de kinderen dat hier... Of iemand hoort, zij vertelde over dromen. Wie heeft wel eens van die nare dromen in zijn leven? Ja toch? Sommige mensen die dromen nog steeds dat ze staatsloterij zouden winnen. Maar ik droom van liever van iets anders hoor. De droom van Daniel. Er zijn heel veel dingen gaan weg. Zie je Begin van het bericht. Daniel hief aan en zeide... Ik had in de nacht een gezicht en zie de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering en de vier grote dieren vliegen uit de zee op, het een naar de anderen. Als we de profetieën van Daniel en openbaring gaan bestuderen, dan moeten we heel goed de onderscheid weten van wanneer is het iets letterlijk geschreven. Profe een aantal profetische symbolen er zijn er heel wat, maar we gaan het stap voor stap bij elke lezing gewoon we dat wel naartoe toelichten. U kunt dat zelf thuis opslaan. U kunt de bijbelteksten opschrijven en dat zelf thuis lezen. Daniel zag vier dieren uit de zee opkomen, uit wateren. Ja? En wateren is het symbool voor volkeren, mensenmassa. Winden staat voor politiek onrust, oorlog, crisis. Het kan ook rampen zijn. Dieren zijn... Koningen of koninkrijken. In Daniel 7, vers 17 en 23. Als we kijken naar Nederland, welk dier symboliseert Nederland? De leeuw. Als we kijken naar Rusland, welk dier symboliseert Rusland? De beer. Amerika. Adelaar. Nog meer landen? Engeland. China, de draak. Oké, okay. nou, zijn... Mensen zijn hier goed op de hoogte, zeg. <laughs> horens zijn koningen of koninkrijken. Ja, of machthebbers, horens. Daniel 7, vers 17. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. We hebben dit al eerder behandeld en we, en we zullen zien dat het uh, vrijwel de symboliek is... wat in de droom van Nebuchadnezzar heeft uh, plaatsgevonden. Kun je u dit allemaal nog herinneren? De hoofd van goud, de bord van zilver. Kun je allemaal dit allemaal herinneren? Ja, Rome. En dan krijgen we de tien delen van, de tien tenen van Europa. En dan hebben we de, de, de rots, de wederkomst van Jezus. En we hebben ook vorige keer uitgelegd, na de Tien tenen leven nu in de tijd van de tien nagels. Dat, het, dat de wereld later verdeeld zal worden in tien continenten. Oké, okay. we gaan eens een van die dieren van dichtbij bekijken. U kunt naar Blijdorp gaan, naar, naar de dierentuin Blijdorp gaan of andere dierentuinen of naar Afrika gaan, maar u zult deze dieren niet tegenkomen. Jammer genoeg. Oké, okay, dit zijn de dieren. Die Daniel in zijn droom zag. En u begrijpt wel, het is in symbolen geschreven. Wanneer een profeet een visioen ziet, dan weet u dat het in symbolen wordt beschreven. Goed, we gaan dat even beschrijven. Het eerste dier, het leeuw, dat symboliseert Babylon. Babylon. Babylon. Het eerste geleek op een leeuw en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt. En werd het van de grond opgegeven en op twee voeten overeind gezet, als een mens. En werd het een mensenhart gegeven. Vleugels in profetieën symboliseren weer snelheid. De Babylonische Rijk is nog nooit zo hard gegroeid als in de tijd van keizer Nebukadnezar. En de Bijbel zegt hier dat op een gegeven moment werd die vleugels uitgerukt, het werd van de grond opgegeven en het werd een mensenhart gegeven. U begrijpt wel, het verwijst hier naar Nebukadnezar zelf. De poorten van Babylon was schitterend versierd met geglazuurde tegelreliefs van leeuwen, stieren en draken. We kunnen zien in de geschiedenis, we kunnen zien aan de opgravingen en de archeologie hoe deze profetie in details is uitgekomen. Iets wat al zo lang geleden is beschreven. En wat gebeurt er in Daniel 4? In Daniel 4 werd verteld. Dat, de, de trotsheid van Nebukadnezar, De koning nam het woord. En hij keek uit over zijn raam en over zijn prachtige paleizen heen. En met trots zei hij het volgende: Is dit niet het grote Babylon? Het grote Babel dat ik gebouwd heb, tot een koninklijke woonstede. Door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit. Ik, ik, ik, alles verwijst naar ik. Nog was dat woord in konings koningsmond toen er een stem nederklonk uit de hemel. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar, het koningschap is van u geweken. U moet maar Daniel 4 thuis uh, rustig doornemen. Dat vertelt de ziekte van Nebukadnezar, hoe hij zeven jaar ziek werd en zelfs grat had. Maar hij had nauwelijks dat gezegd of zijn koninkrijk was van hem geweken. En we hebben dat ook eh, vorige maand ook uitgelegd. Hoe in die nacht eh, van, van die feest van die houseparty het leger van Kores binnentrad. En tijdens deze feest, eh, iedereen was stom dronken had Kores de loop van de rivier de Eufraat, die door de stad, stad Babel stroomde, omgelekt. Zodat zijn leger door de droge rivierbedding de stad binnen kon trekken. En in diezelfde nacht werd Belshasha, de koning der Galdeën, gedood, Daniel 5, vers Cyrus wordt genoemd in de Bijbel, hij wordt daar Kores genoemd, behalve in het boek Ezra, waar hij heel vaak wordt genoemd, wordt ook meldingen van hem gemaakt in Jesaja 44, in vers 28 en hoofdstuk 45, vers 1. Daar is geprofiteerd dat Cyrus de stad Babylon zal veroveren en wordt hij betiteld als herder en gezalde des heren. In Daniel 10, vers 1, wordt hij genoemd als koning der persen die in Babylon regeert. U ziet maar hoe betrouwbaar Gods woord is als u dit leest. Dus diezelfde nacht trok het leger van Kores binnen. De rivier was omgelegd en zodoende konden ze de stad binnenvallen. En we kunnen die slagpartij niet beschrijven, maar dat was verschrikkelijk. We gaan naar het volgende beestje. Hij zag een beer met drie ribben in zijn muil. En de Bijbel zegt, die beer die rees aan één kant op. En dat heeft ook een betekenis. En zie een ander dier, het tweede geleek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde op. En drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. En men sprak tegen hem al dus, sta op, eet veel vlees. Sta op, Ik heel veel vlees. Wauw. Nog een andere gruwelijke koninkrijk. Hè? Het beschrijft hier het rijk van medo persië Vroeger was het twee koninkrijken, de Meden en de Persen. En de betekenis van dat het zich op de ene zijde opricht is dat de ene koninkrijk het andere koninkrijk overnam. En het werd één ze werden gefuseerd, wat ze tegenwoordig dat noemen. En hij had drie ribben in zijn muil. En mensen denken, wat zijn nou de betekenis nou van de drie ribben in zijn muil? Het Medo-Persische Rijk was van 539 tot 331 voor Christus. Het borst van zilver in de droom van Nebuchadnezzar. De drie ribben in zijn muil beschrijft weer drie koninkrijken die het Persische Rijk had binnengevallen en had veroverd. Het Lydia, het tegenwoordig Turkije, Egypte en Libië. Dat waren de drie koninkrijken die toen de tijd Kores in de weg stond en hij had veroverd. Dit is ongeveer het plaatje hoe de kaart. Hoe Kores optrok naar het westen. Het is heel frappant als u de, de profetieën leest van Daniel en Openbaring. Dan zie je altijd al die, al die oorlogen en die verovering allemaal naar het westen gericht. En niet naar het oosten. Het is heel frappant. We gaan naar het volgende beestje. Een panter met vier koppen en vier vleugels. Wat heeft dat nou weer te betekenen? De arend had maar twee vleugels, hij was al snel genoeg. Maar deze beestje heeft vier vleugels, die gaat nog sneller en sneller. Daarna zag ik en zie een, een ander dier, gelijk een panter. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd heersapij gegeven. We begonnen met een adelaar, een leeuw met adelaarsvleugels... De adelaar was de koning der uh, uh, vogels en de leeuw is de koning der landdieren. En nu krijgen we een ander dier en hij lijkt, hij lijkt op een panter. Het had vier vogelsvleugels op zijn rug en vier koppen. We gaan verder naar het Griekse Rijk. 331 tot 168 voor Christus. En al die edelmetalen komt men ook voor in die koninkrijken. Zoals in het Griekse Rijk, al die wapenuitrusting waren van brons gemaakt. Het beschrijft de geschiedenis van deze jonge generaal, Alexander de Grote. Het is een heel merkwaardig verhaal, maar het is uit het niets kwam hij daar. En dat is heel frappant ten opzichte van de andere koninkrijken. De legers van Alexander legden binnen acht jaar een afstand van niet minder dan 8.100 kilometer af. En voor die tijd formidabele prestatie. In een andere bijbeltekst van Daniel hoofdstuk 8 staat een, een woord dat heel indrukwekkend is en zei zij reisden zo, zo, zo snel dat ze zelfs de aarde niet aanraakten. Veel mensen vroegen zich af wat de betekenis daar was. Want keizer Alexander was het enige leger die over de zee trok. En dat was de betekenis van zonder de aarde aan te raken. Maar toen hij op jonge leeftijd kwam te overlijden... werd zijn rijk verdeeld onder vier veldheren. Dus vier koppen, vier vleugels... En dat verwijst naar de vier andere generaals die het koninkrijk overnamen. Want hij had geen erfgenamen. Hij had geen kinderen die het rijk verder konden overnemen. Dus het werd verdeeld door Ptolemaeus, Cassander, Lysimachus en Seleucus. Dit is de verdeling van de Griekse Rijk ongeveer 275 na Christus. Voor Christus, sorry. Ja, dat is de enige koninkrijk die toen de tijd uit het westen optrok naar het oosten. Tot zelfs aan de poorten van India stond uh, de generaal. Zo, so, u hebt u nog een keer de, de, de, de twee dromen naast elkaar. De Babylonse Rijk, de Persische Rijk, de Griekse Rijk, de Romeinse Rijk, verdeelde westerse landen. En dan had men de wederkomst. Is het tot zover nog allemaal nog duidelijk of uh, heeft u al een beetje al duizelingen? Weet ik niet, maar we gaan even langzaam verder. En een vierde Koninkrijk zal hierna komen. Ja, Daniel 2, vers 10. Dat hadden we eerder behandeld. Vierde koning zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermosselt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. In vers 7 staat van Daniel 7. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier, vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde. En wat overbleef, vertrat hij met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had tien horens. Oh, ik ben dat dier nog niet tegengekomen in Blijdorp. Maar het is een heel vreselijk dier, verbreizend, vergruizend, het verwijst weer naar het ijzer. We begonnen met goud, we gingen over naar zilver, we gingen daarna verder naar brons. En nu hebben we een, een, een ijzeren koninkrijk. Het is een heel, hij was breder dan de andere koninkrijken daarvoor. Het verwijst ons naar het Romeinse Rijk. Velen van, van u kent dat allemaal wel vanuit de geschiedenisboeken. De opkomst en de val van het Romeinse Rijk. Goed. we gaan de, dat, dat kleine beestje gaan we even uh, ontleden en even identificeren. Om te laten zien wie eigenlijk nou de antichrist is. Want de Bijbel verwijst ons naar deze profetie. In Daniel 7. Dat er een macht zal ontstaan die die Christus zal verlogen. Een macht die zal ontstaan die hem zal... Vertreden. Maar laten we kijken wat het woord van God hier zegt. Het vierde rijk verschilt van alle andere koninkrijken. Het verslindt de hele aarde en zal haar vertreden en vermorselen. Ten derde, het had tien horens. Goed onthouden, hè? We gaan verder. U kent wel de Colosseum. Wie was er in de Colosseum geweest? Jawel, hè? We kennen wel de geschiedenis wel van Rome, de tijd van de volgingen, de, de tijd van vervolgingen, de tijd dat van, van de grote colosseums, de theaters en hoe christen werden, worden voor de leeuwen gegooid. We gaan verder. De 2 Petrus 1 vers 20 verwijst ons het volgende. Dit is wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. En God zegt hier, denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander God en niemand is mij gelijk. Ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschit is, die zegt mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Net zoals Jezus verwees naar de profetieën van Daniel, zo verwijst God hier in Jesaja om ons te kijken naar het verleden. Wat er toen gebeurde. En dat ondanks alles, God alles onder controle heeft. Daniel vroeg de engel om hem meer uit te leggen over die kleine horen. Deze beestje had tien horens op zijn hoofd. En net als alle dieren kwam hij uit de zee uit. En de Bijbel zegt hier, Daarna zag ik in de daggezicht een zeer vierde dier, vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote tanden. Het at en vermaalde en wat overbleef, vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van al die vorige. Het had tien horens dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. Maar we gaan die kleine horens wat dieper identificeren. En Daniel 7 geeft ons tien kenmerken die ons bepalen wie die kleine horen of macht is. We gaan stap voor stap uitleggen. Ten eerste, hij komt uit, uit het vierde dier... Hij had ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Hij verscheen na de tien andere horens. Er zouden drie horens worden uitgerukt. Hij zou drie koningen ten val brengen. Hij zou de heiligen des allerhoogsten ten gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Zijn macht zal zijn een tijd, tijden en een halve tijd duren. Als je goed leest, verwijs het naar een, naar een persoon. Niet alleen een machtsorganisatie, maar naar een persoon. De Bijbel spreekt hier over hij. Hij. Oké, okay, we gaan hem nog verder hem identificeren. Hij komt op uit het verdeelde koninkrijk. De, de, de Romeinse Rijk werd toen verdeeld in tien koninkrijken. De Oostgoten, de Westgoten, de Lombarden, Franken, Bourgondiërs, Vandalen, Herulen, Zweven, Saxen en Alemanen. Abelasserdam ah, was nog niet op die kaart, sorry, maar we gaan verder. We gaan het verder met die kleine horen. Oké, okay? hij zal uit de tien koninkrijken zal hij opkomen. Mondvol grootspraak. Goed. Toen de tien koninkrijken werden verdeeld, werd het Romeinse Rijk aangevallen door vandalen en allerlei volkstammen uit het zuiden, oosten en westen. Zeg je? Er waren eerst vier Koninkrijken en daarna krijgen we de Romeinen. Ja. En dan tien. Het wordt verdeeld in tien Koninkrijken. Ja? Zeg je? Wie verdeelde dat? Dat ga ik zo uitleggen. <laughs> Spannend hè? We gaan, nog, we gaan zo direct wat dieper in op de Romeinse geschiedenis of de Romeinse rij. Maar er was een groot wanorde. In het Romeinse Rijk. Er was chaos in het Romeinse Rijk. Het Rijk werd... werd uh, ja, het was corruptie aan de dag van de dag. En juist op het moment dat het Romeinse Rijk verdeeld raakte... werd het nog, werd, werd het nog overvallen of aangevallen... door andere stammen en naties van andere landen. Toen de tien uiteindelijk werd vanuit de tien horens, de tien koninkrijken, werden er drie koningen of drie koninkrijken vernietigd. Het waren de herulen in het jaar 493, de vandalen in het jaar 534 en de oostgoten in het jaar 538. Er zouden drie horens worden uitgerukt. U ziet hier de vervulling van de profetie. En drie koningen ten val brengen. En we kunnen zien in de geschiedenis, we kunnen dat zien in de archeologie, in alle opgravingen, hoe deze provincie letterlijk in vervulling is gegaan. In het jaar 538 kwam er een einde aan het Romeinse Rijk. Dus uit de tien horen zal een kleine horen ontstaan. En de Bijbel zegt net, zijn macht begon heel klein. En zijn macht zal ontzettend groot worden. Deze kleine horen. Goed. Er was chaos. En uit die chaos zocht men naar een wereldleider. Een wereldleider die het Romeinse rijk eigenlijk bij elkaar zou houden. Maar we zullen zien in de loop van de geschiedenis dat het heel anders zal uitpakken. Hij begon klein, maar werd groter dan de ander zijn kracht zal sterk zijn maar niet door eigen kracht dat is heel merkwaardig zijn kracht zal sterk zijn maar niet door eigen kracht maar als we kijken achter de schermen van al die oorlogen en al die rampen in deze wereld dan weten we dat Satan of de draak in de Bijbel dat beschreven heeft dat hij alleen hierachter zit hij alleen gaf de, de kracht en de macht aan al deze wereldheersers. Hij zou tenslotte tegen de vorst, der vorsten zal hij optreden. Dus wat lang geleden in de hemel had plaatsgevonden, werd op de planeet aarde voortgezet. En de Bijbel zegt... Dat, dat strijd wat hij in de hemel was begonnen, om gelijk te zijn, ik wil mij boven God verheffen. Ik wil hij zelf hier op deze planeet tentoonstellen. We zien hier een historische vervulling in de profetie. De Rooms-Katholieke pausdom als een religieus-politieke macht. We kunnen onmogelijk 1200 jaar geschiedenis hiervan uitleggen, maar we gaan... Uh, wat stap voor stap een klein beetje hierover uitleggen. Er was chaos en men zocht naar een wereldleider om vrede te creëren. Misschien zien jullie daar de overeenkomsten wat we nu meemaken wat in Amerika heeft plaatsgevonden. Er was chaos in Amerika. Er is een economische crisis. Er was veel rampspoed in Amerika. En men zocht ...naar een leider die voor vrede zou zorgen. Oké, okay, we zullen zien in de geschiedenis hoe deze kleine horen is ontwikkeld als de antichrist. Toen het Romeinse Rijk ten onder ging door barbaarse stammen, wanorde en corruptie... ...zochten de leiders naar iemand die hen kon leiden. Geschiedkundige verslagen tonen ons dat zij de enige overblijvende macht kozen... ...die een schijn van orde vertonen. De godsdienstige macht in Rome. Zoals u weet, de keizers, de caesars, die werden als, als, als goden beschouwd. Maar de godsdienstige macht die hierachter zat, was veel machtiger. Want de bischoppen, die waren ook, als ze waren, de vertegenwoordigers van God op deze planeet aarde. Zo deden ze zich voor. Dus er was geen andere macht die vrede kon creëren in het Romeinse Rijk. Er was maar één. En één persoon werd toen naar voren geschoven. De Romeinse keizer Justinianus gaf de bischop van Rome... ...de politieke autoriteit in het jaar 538. Dus alle... Tien, alle tien horens waren vernietigd. Alle drie horens waren vernietigd. Er stond niemand hen meer in de weg. En zo werd deze bischop in het jaar 538 naar voren geschoven. Ik heb helaas niet alle vertalingen hiervan. Maar het zijn een aantal geschiedkundigen verslagen. The History of the Christian Church. Het was de eerste paus, zeg maar, Vigilius. Die hier op de voorgrond wordt gezet... Als een marionet om vrede, orde en eenheid te brengen onder volkeren. Wat zegt de geschiedenis nog meer? De fatale politiek van het pausdom begon in het jaar 538. Doordat de oostgoten uitgeroeid werden. Dat maakte de weg vrij... ...voor het bekrachten van een brief die de paus van keister Justinianus ontvangen had. In die brief werd verklaard dat de paus het hoofd werd van alle kerken. Dat lag vanaf nu verankerd in de wet van het keizerrijk. Wat er gebeurde was dat de paus de opperheer werd in de kerk... ...en dat het werd vastgelegd in het Romeinse recht... En zo kon de eenheid van de kerk afgedwongen worden. En zo konden alle ketters vermoord worden. Want het is in de, in de grondwet vastgelegd. En iets wat in de grondwet is vastgelegd, dat moet je gewoon gehoorzamen. En dat hadden ze toen bewerkstelligd. Het is niet in één op ander dag gebeurd. Nee, het is een geschiedenis van honderden jaren voor het heeft plaatsgevonden. Vervolgens, direct als kerkelijke gerechtshoven... Een voet aan de grond kregen of hun machtsgebied uitbreiden, hebben zij de verfijnde beginselen van het Romeinse recht toegepast. Het geheel aan kerkelijke wetten voor een groot gedeelte burgerlijke wetten ontving na verloop van tijd de naam kanonieke rechten. Heb je wel eens gehoord over de kanonieke rechten? Deze wetten van de Roomse Kerk, het kanonieke recht, omvat de heersende de kerkelijke wetgeving van geheel West-Europa. Kunt u nagaan, kerk en staat werd één, maar de grootste macht was in handen van de Romeinse kerk. Lang geleden noemde de paus zich ook de plaatsbekleder van Christus. En plaatsbekleder van Christus is in het Grieks betekend antichrist. De betekenis van antichrist is de plaats bekleder van Christus, de vervanger van Jezus Christus en wat zegt de Bijbel zijn kracht zal sterk zijn maar niet door eigen kracht en we zullen dat in de loop van de geschiedenis kunnen we dat ook tot ontdekking komen hier zijn een aantal aanspreektitels van de paus plaatsvervanger van Jezus Christus opvolger van Petrus, paus van de universele kerk Primaat van Italië, metropoliet van de Romeinse Kerkprovincie, bischop van Rome, soeverein van de staat Vaticanstad en dienaar van de dienaren van God. Ja, maar welke God dient hij eigenlijk? Niet onze God die wij dienen. We gaan verder in de geschiedenis. De hoogste voorganger in de kerk is de paus. Dit zijn allemaal citaten uit de geschiedenis. En eenheid, daarom vereist totale onderwerping en gehoorzaamheid aan de wil van de kerk en aan de paus, net als tot God. God scheidt hen die de paus, die de taak draagt, niet van een mens, maar van de ware God. Ontbindt niets uit menselijke, maar op goddelijke autoriteit. Daartoe is de paus gekroond met een drievoudige kroon. Als koning der hemelen, der aarde en van de onderaardse. Lucius Ferraris, papa prompta. De paus is een van zo'n grote heiligheid. En zo verheven dat hij niet zomaar een mens is. Hij is als het ware God op aarde. Alleen heersers over de gelovigen... In Christus, koning der koningen, drager van alle macht, God zelf is gebonden zich te houden aan de oordelen van zijn priester. Zij het te vergeven of niet te vergeven, naar zij weigeren absolutie te schenken. Het zijn allemaal geschiedkundige verslagen uit de katholieke kerk zelf. Als u de boeken bestudeert. Van The Mystery of Babylon's of the Two Babylon's, dat inmiddels is vertaald in het Nederlandse taal, dan kunt u dat hele geschiedenis lezen over de, de ontstaan van het pausdom, de geschiedenis. Want let wel: in de geschiedenis was het zo van elk koninkrijk, nam altijd de religie en de tradities en gewoonten weer over. Zo was het gegaan: ja, vanuit Babylon, vanuit de Oude Egypte, dus alles. Ziet u allemaal daar nog, nog sporen en overblijfsels in dat religie. En zo is het ook in het uh, Rooms-Katholieke Kerk. De twee tegenovergestelde geloofsovertuigingen verplaatsen in dezelfde intellectuele en morele sfeer. En men kon werkelijk van het ene naar het andere zonder zich te verbazen of onderbreking. De religieuze en mystieke geest van het oosten hadden langzaam van de gehele sociale organismen overwonnen. En was bereid alle naties te verenigen in de schoot van één universele kerk. Laten we, het is niet van de een op de andere dag gebeurd. Het is een proces van jaren dat het heeft plaatsgevonden. En u moet begrijpen, de mensen vroeger waren niet zo mollig als vandaag de dag. Want als je vroeger wat zei in de tijd van de Romeinen, werd je, werd je kopje kleiner gemaakt. Er was geen andere keus. Nou, u kent wel de mijter die hij gebruikte, pauze dan zult u zien waar het vandaan komt. Het gaat om de visgod Dagon. Dat is maar één voorbeeld hoor. Dagon. Het komt uit het Babylonische Rijk, dat god, toen ze de visgod nog aanbaden. Ja, de, de drievoudige kroon, de tiara, komt ook uit het heidendom vandaan. Ja, wat je in India ziet of in andere, andere koninkrijken. Restanten van de strijd zijn gevonden in twee instellingen die uit haar rifaal van het christendom in de vierde eeuw. De twee mitraïstische heilige dagen, zoals 25 december. Dies Natalis Solis, zoals de verjaardag van Jezus en zondag, het eerbiedwaardige dag van de zon... Zoals Constantijn het noemde in zijn edict van het jaar 321. Het is een heel belangrijk jaar, 321, toen werd de Nationale Zondagswet uitgevaardigd in het Romeinse Rijk. De kerk nam Heidense Zondag en maakte het de Christelijke Zondag. De zon was een god met vooral afgodendienst. En daarmee de Heidense Zondag, gewijd aan Balder, werd de Christelijke Zondag. Dr. William Gildea, ook een heel bekende katholieke geschiedschrijver. De staf die hij daar rondloopt. komt uit het oude Egypte, van de oude Faraos vandaan. Dus als ze over twee weken Sinterklaas komt. dan weet je waar die staf vandaan komt. Het symboliseert de slang. Oké, okay, we hebben tot zover hem geïdentificeerd. Hè? Tegen Christus of in de plaats van Christus. Aanvallend op Christus karakter. We gaan verder met die popiopi. De paus bepaalt visie voor de katholieke kerk en spreekt ex cathedra naar de kerk toe, namens God. Dat zegt hij. Ja? Wat is ex cathedra? Ex cathedra betekent uit zijn, eigen, uit zijn eigen goedanigheid als zeg maar de God op de planeet aarde uit die hoedanigheid mag hij wetten en uitspraken doen. We gaan nog, ik heb honderden van die uitspraken. We gaan niet allemaal uh, stap voor stap lezen, maar het is al maar een idee om te laten zien wat de katholieken zelf schrijven. De paus is niet alleen de vertegenwoordiger van Jezus Christus, maar hij is Jezus Christus zelf, verborgen onder de sluier van het lichaam. Heel lang geleden geschreven, 1895. Toen waren wij nog vitaminen. 1 Johannes 2, vers 22. Wie is de leugenaar dan wie logent dat Jezus Christus is? Wat zegt de Bijbel? Dit is de antichrist die de vader en zoon logent. Maar wat zegt hij? Hij noemt zichzelf, Jezus Christus zelf, de planeet aarde hier. Een man die aanspraakt om zonden te kunnen vergeven... Je vindt maar één geschapen wezen die zonden kan vergeven, die je kan bevrijden uit de ketens van de hel. Wauw! de Rooms-Katholieke priester. De priester verklaart niet alleen dat de zondaar is vergeven, maar hij heeft werkelijk zijn zonden vergeven. Zo groot is de macht van de priester dat de uitspraken van de hemel zelf zijn onderworpen tot zijn beschikking. Het zijn niet mijn woorden, het komt zelf uit de van de katholieken zelf vandaan. We kennen allemaal de Eucharistie wel, de, dat ook uit het heidense Babylon vandaan komt. De Eucharistie is eigenlijk de vervanging van Jezus Christus. De vervanging van de middelaarschap van Jezus Christus. Dat dus, daar komt het vandaan. U weet allemaal dat Jezus nu voor ons allemaal pleit in het heilig der heiligen. Dat is dat hele middelaarschap werd gewoon verworpen door het katholieke kerk. Nee, dat is de priester. Het is de paus alleen die de zonde kan vergeven en niemand anders. Wat zegt de Bijbel? Want er is één God. En tussen hem en de mensen is er maar één bemiddelaar. De mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen... Op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden. 1 Timootjes 2, vers 5 en 6. Het is God alleen. Maar de katholieke kerk zegt heel anders. De Bijbel zegt ook: Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. We gaan nog verder om die kleine horen te identificeren. We hebben al die uitspraken al gelezen, en zijn er zoveel. De antichrist zal tijden en Gods wet veranderen. En we zullen zien hoe in de loop de geschiedenis dat is allemaal is ontwikkeld en hoe het allemaal is gegaan. Zoals ik zei, in het jaar 321 had Justinianus de wet uitgevaardigd voor de nationale zondagsrust. De Bijbel zegt hier. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heiligen des Allerhoogst ter gronde richten. Hij zal op uit zijn tijden en wet te veranderen. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, een tijd en een halve tijd. Wat zegt de katholieke kerk nog meer? De zondag is onze merkteken van gezag. De kerk is boven de Bijbel en de overdracht van de Sabbat in acht nemen is het bewijs van dat feit. In het gezag van de kerk zien we het gezag van Christus zelf. Dat zijn ze wat de katholieken zeggen. De kerk staat boven de Bijbel en de overdracht van de Sabbatviering naar de zondag is daar een bevestiging van. Ontkent de autoriteit van de kerk en we hebben geen enkele basis meer om deze overdracht te rechtvaardigen. Natuurlijk zal de katholieke kerk de overdracht van de Sabbat naar de zondag claimen. En de overdracht is een teken van haar herderlijke macht en autoriteit in godsdienstige zaken. Het spreekt allemaal voor zichzelf, hè? Zondagsviering is niet enkel iets dat niet op de Bijbel berust, maar is ook in totale tegenspraak met wat de Bijbel zegt. Het was de katholieke kerk die de Sabbat overgedragen heeft op de zondag. Met andere woorden, het houden van de zondag is een erkenning door de protestanten van de autoriteit van de kerk de protestanten zien niet in dat door het houden van de zondag zij de autoriteit van de voorganger van de kerk de paus erkennen dat was geschreven in 1950 maar gelukkig de protestanten worden een beetje wakker nou hè? ze beginnen dat wel een beetje in te zien erkennen kerkelijke gezagsdragers dat er een, geen godgebod bestaat in de Bijbel om de zondag te heiligen Oh ja luister maar u kunt de Bijbel doorlezen van Genesis tot Openbaring. En u zult er geen woord vinden waardoor de heiliging van de zondag wordt bevestigd. De Schrift gebiedt de heiliging van de zaterdag, een dag die wij nooit heiligen. Al dus het boek Faith of Our Fathers, geschreven door Gibbons, een katholieke geschiedschrijver. Zo heb je heel veel van die citaten hè, van de Katholieke Kerk heeft uit het hoofd van goddelijke zending de dag veranderd. Wat is de Sabbatdag? Wat zeggen de katholieken? Zaterdag is de Sabbatdag. Waarom vieren wij de zondag in plaats van de zaterdag? Wij vieren de zondag in plaats van de zaterdag, omdat de katholieke kerk tijdens het concilie van Laodicea in het jaar 364 de heiligheid van de zaterdag heeft overgebracht naar de zondag. En zo heb je heel veel van die, van die citaten dat... dat de, de paus, de paus alleen dat, dat uh, claimt, huh? de paus alleen kan, daar staat, de paus kan modify define divine law, since his power is not of man, but of God, and he acts vigarius of God upon earth, omdat hij is de plaatsvervanger van God die op de planeet aarde, mag hij hier eigen wetten maken en eigen wetten bedenken, en hij zal het ook uitvoeren. De zondag als een dag van de week, apart gesteld voor de verplichte openbare aanbidding van de Almachtige God, is zuiver een schepping van de katholieke kerk. Het is niet beheerst door het van het Moze-recht. Het is een essentieel onderdeel van het systeem van de Rooms-katholieke kerk. En zo heb je heel veel van die citaten. De antichrist zal tijden en Gods wet veranderen. En we zien hier in de geschiedenis hoe de profetie in vervulling is gegaan. De autoriteit van de kerk kan niet gebonden worden aan, aan, aan de schriften. Omdat de kerk dat had veranderd. De sabbat naar zondag. Niet in opdracht van God, maar bij hun eigen autoriteit. Wat zegt de profeet Jesaja? Want de aarde is ontwijd door haar bewoners. Omdat zij de wetten hebben overtreden. De inzettingen ontdoken en het eeuwige bond verbroken. Isaiah 24, vers 5 tot 6. Zo zien we maar weer de betrouwbaarheid van Gods woord. Alles, maar dan ook alles is in details in vervulling gegaan. Catholic encyclopedia, u moet maar dit boek maar lezen. Matthäus 15, vers 8 en 9. Wat zegt Jezus? Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij... Te vergeefs, eren ze mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. En God heeft het al heel lang gewaarschuwd. Maar wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Want Jezus zegt, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Maar Peters en apostel antwoordden en zeiden, men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. Want er komt weer een tijd dat we weer keuzes moeten maken, broeders en zusters. En dat kan echt niet lang meer duren. Maar wees niet bang. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. Als God met ons is, wie kan dan tegen ons zijn? We kennen de geschiedenis Romeinse Rijk. Hij zal de heiligen der Allerhoogsten ten gronde richten. Ook die profetie is letterlijk in vervulling gegaan. Kijk maar in de geschiedenisboeken. U kijkt maar gewoon in de internet. Er staan honderden, duizenden informaties... over de geschiedenis van de Romeinse Rijk. Wat dacht u van de inquisitie? Wie kan dat nog herinneren, de inquisitie? Niet zo lang geleden. In de 13e eeuw. De rooms katholieke Kerk had de inquisitie ingesteld. En dat alleen maar op grond van hun kanonieke rechten... Ja, dus de, de wetten van de kerk, de kroonkatholieke kerk, staat boven de, de landelijke wetten hè, van de regering zelf. Dus zij, zij mogen uh, dat uitvoeren. Wat in de, om de inquisitie te kunnen begrijpen, hoeft u niet zo ver te zoeken. Gaat u maar naar Guantanamo Bay in, in Cuba. Dan zult u zien wat daar precies hetzelfde uh, plaatsvindt. Dezelfde marteltechnieken. Komt daar precies hetzelfde voor. Hoe de mensen werden opgehangen, weer vastgebonden. Het is, het is verschrikkelijk als je dat allemaal moet zien. Hij begon klein, maar werd groter dan de anderen. Zoals ik zei, van het is niet van de een op de andere dag gebeurd. Ze zochten naar een wereldleider die weer uit chaos orde kan creëren. Zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. We hebben gezien hoe Lucifer hier achter het scherm werkte. En hij zal tegen de vorst der vorsten optreden. Zoals ik al eerder zei, de geschiedenis zal zich herhalen. Wat ten tijde gebeurt in de Romeinse Rijk. Mensen werden voor een keus gesteld. In de tijd van de Inquisitie. We kennen de tijd van de donkere middeleeuwen. Dat we... Een niet eens de Bijbel in huis mochten hebben. Het is niet zo lang geleden. Maar enkele jaren geleden... net na de val van het uh, regime in Roemenië... toen na de val van Ceaușescu was ik in Rome geweest. En ik was daar met een groep mensen voor hulptransport. En werd mij gevraagd om de leden van de kerk, de mensen daar te bezoeken... En we gingen van dorp tot dorp, van heuvels naar bergen. En al die mensen bezoeken. En dan hoor je het verhaal van de tijd van de dictatuur van Ceausescu, ja, 40 jaar onderdrukking. Ik had mensen ontmoet die, die in het donker, ja, de kamer werd afgeslopen. In het geheim, citaten uit de Bijbel en boeken, ging typen. Pagina voor pagina ging ze kopiëren. Nu heb je moderne kopiemachines, maar toen de tijd had je dat niet. En zo werden die, de boodschappen werd verkondigd. En zo werden de mensen uh, ja, vervolgd. Dat was vreselijk, want je ging naar de kerk met de gedachte van de broeder die naast je zit, is een toegewijd christen, maar hij bleek weer een spion te zijn van Ceausescu. En zo heb ik heel veel van die verhalen gehoord. En dan ga ik die deze dingen beter begrijpen, van de vervolging, de tijd van de inquisitie, en wat nu zich afspeelt in Bay of wat zich nu afspeelt in Arabische landen of in Noord-Korea. Kijk naar de geschiedenis, kijk naar de profetie hoe het allemaal in vervulling is gegaan. De Bijbel zegt hier, hij zal woorden spreken allerhoogste, hij zal tijden en wet veranderen. De, de tijd, de, de, de Sabbatsgebod is veranderd. Gij zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld maken. Nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog wat beneden op de aarde. Nog wat in de wateren onder aarde is. En wat zegt de katholieke kerk? Paus, paus Johannes Paulus II. Het is een uitspraak van 10 september in het jaar 2000. We komen wat dichterbij in de tijd. Hè? Paus Johannes Paulus II zal de mensheid in het nieuwe millennium toewijden... Aan de maagd Maria van Fatima. En overal in de wereld ziet men verschijningen van Fatima, Maria. Maar de Bijbel zegt ons dat we ons op Jezus moeten richten, op Yeshua. Zie het lam Gods, die de zonden der wereld zal wegnemen. Dies is Domini, een uitgave van 31 mei 1998. Hebben jullie dat blad op dit? Die is Ik heb het hier meegenomen. Ik heb het zelf van de Vaticaan besteld. Ik heb ze opgebeld om de laatste uitspraak van 1998, wat hij hier beschreef, om dat goed te gaan bestuderen, over de uitvoering van de zondagsheiliging. Ik zou wel een kopie maken. Maar er is een recente uitspraak van de paus van de maand. wanneer is dat, juni dit jaar... En daar, als je dat leest, dat zijn gelukkig acht hoofdstukken, dan, dan schrikt hij gewoon wat hij nu van plan is. Is dat nu een beetje duidelijk voor ons, voor jullie, om de antichrist te identificeren? He, iemand die grote woorden zal spreken tegen God, die op uit zal zijn om tijden en wetten te veranderen. Die op uit zal zijn om Christus te verlogenen. De Bijbel spreekt voor zichzelf. Die is domini. De, de vervanging van de Sabbat. In zijn volheid. En dat wordt heel uitgebreid uitgelegd. We gaan weer terug naar, naar families. Uh, de zondag is een dag voor familie. Om, om te heiligen. Daar begint hij mee. En als je deze wetten overtreedt. Ja, dan krijg je dadelijk problemen. Het is de plicht van de christen om deze, deze dag te herinneren. Alhoewel het door de joden is ingesteld. Maar wij moeten weer terug naar. Lord's Holy Day, Gods Heilige Dag. En dat verschrijft hen weer. Hij spreekt hier over de tien geboden en bla bla bla bla. Maar uiteindelijk verwijst hij naar de zondagsheiliging. De Bijbel vertelt ook dat hij macht heeft gekregen voor een tijd. Een tijden en een halve tijd. Zoals je begrijpt is het weer een symbolisch getal. Hij had een visioen gekregen. Iets wat je een visioen hebt gekregen wil niet zeggen dat een letterlijke jaar is van 3,5 jaren. We kunnen deze beter be begrijpen als wij lezen in het licht van Ezekiel 4, vers 5 en in nummer 14, vers 34, waarin de profeet ons uitlegt dat voor één dag ver verwijst ons naar één jaar... Tijd is een jaar, tijden zijn twee jaren en halve tijd is een halve jaar. Totaal is het 3,5 jaar. En we gaan uit van de Joodse berekening van 30 dagen, dus 42 maanden, maar 30 dagen is 1260 jaren. En wanneer begon de rooms katholieke macht? In het jaar 538, hè? ik kan dat allemaal nog herinneren. Het einde van de Romeinse Rijk. Toen het over werd geheveld aan Vigilius. Dus vanaf die datum, van het jaar 538, begon de macht van de antichrist. Een tijd, tijden en halve tijd. In Openbaring 12 spreekt hier ook over een tijd, tijden en halve tijd. Openbaring 12 vers 14, Openbaring 12 vers 6, Openbaring 11 vers 3, de 1260 dagen. In Openbaring 11 spreekt het over 42 maanden. In openbaring 30, vers 5 spreekt het ook over 42 maanden. En het zijn allemaal parallellen die verwijzen weer naar de oude profetieën van Daniel. Het begon in het jaar 538 en eindigde in 1798. En voor de kenners onder u, wat gebeurde er in 1798? Wat gebeurde er in 1798? De Bijbel spreekt in openbaring dat de beest... Zal een dodelijke wonde worden toegebracht. En de geschiedenis uh, vertelt ons dat Louis-Alexander Berthier, een generaal van Napoleon. u kent de geschiedenis wel, hè? Napoleon had zichzelf gekroond als een keizer. Ja, hij wou één wereldkoninkrijk uh, creëren. En toen, toen die ceremonie plaatsvond dat uh, hij gekroond zou worden als de keizer. ...nam hij zelf de kroon op zich. En de bischoppen die daar waren... ...want vroeger werd altijd de koningen gekroond door bischoppen. En hij stuurde de bisschoppen weg en hij kroonde zichzelf. En de poppiers, de, de zesde, stond in de weg. En ze zochten naar een argument, naar fouten... ...en zodoende werd Louis-Alexander Berthier naar Rome gestuurd... ...en de paus werd in gevangenschap gebracht... En de leerden ons dat hij was overleden in ballingschap op het eiland Elba. Ja toch? Elba. De kerk ziet zichzelf gedurende de middeleeuwen als de voortzetting van het Romeinse Rijk. Dat alles was gebaseerd op het Romeinse Rijk, het kanonieke recht. Het einde van het Romeinse recht was tegelijkertijd het einde van het pausdom. Generaal Berthier kwam en maakte van Rome een republiek. En de republiek betekent het einde van het Romeinse recht. En daarmee kwam een einde aan de macht van de paus. De paus werd gevangen genomen. Precies, precies 1260 jaar nadat hij de macht van Justinianus had ontvangen. U ziet hier weer de betrouwbaarheid van Gods woord. Alles maar dan ook letterlijk in vervulling gegaan hoe kan iemand met zo'n grote macht uit zijn troon worden ontroond? Hoe is dat mogelijk? We hebben het al eerder gelezen, hè? Wie de antichrist is. Iemand die niet beleidt wie God is. We gaan kijken wat de oude uh, pioniers van de reformatie over hem schrijven. De oprichters van de moderne protestantse kerken wisten wie de antichrist was. Wat zegt Martin Luther? Wij zijn hier met de overtuiging dat de pausdom de zetel is... ...van de werkelijke en de reële antichrist. Persoonlijk. Ik verklaar dat ik ben de paus geen andere gehoorzaam... ...dan dat antichrist. Johannes Calvijn. Sommige mensen denken dat wij te streng en gevoelig zijn wanneer wij de Romeinse pontifix antichristus noemen. Ik zal even laten zien dat de woorden van Paulus 2 Thessalonians hoofdstuk 2 niet van toepassing zijn voor een of andere interpretaties dan die welke toepast op het pausdom. John Ox: De paus dient te worden erkend als de antichrist en de zoon van verderf van wie Paul spreekt. God en Mater, de orakels van God voorspellen de opkomst van een antichrist in de christelijke kerk en in de paus van Rome. Alle kenmerken van die antichrist zijn zo schitterend beantwoord dat een, als een ieder die lezen de schriften met ziel en een prachtige blindheid op hen is. Hij, de paus, John Wesley, is in de nadrukkelijke zin de man van zonde. Hij wordt bestempeld als een zoon van verderf. Hij is het die zichzelf verhoogde als God. Een titel die aan God alleen en aan God alleen behoort. Roger Williams, de eerste baptistenpredikant in Amerika. De paus is inderdaad de vicarius, vervanger van Christus op aarde. Die zetelt als God in de tempel van God. Verheerlijk zichzelf over de geest van Christus, over de heilige geest en over God zelf, denken, tijden en wetten. Maar hij is de zoon van verderf. Het uiteindelijke doel, het uiteindelijke doel van de antichrist, het uiteindelijke doel van Lucifer. We hebben gelezen in openbaring 12. Zijn doel is, is, er is maar één volk die hem nog in de weg staat. Eén christelijke natie die hem in de weg staat. En we zullen deze wel een keer, andere keer wel behandelen. Over hoe hij Gods gemeente, die de geboren van God bewaren en de getuigenis van Jezus, zal vervolgen. En die tijd zal nog een keer aanbreken. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken. Zodat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. We hebben gezien in de geschiedenis hoe dat heeft plaatsgevonden. In de volgende lezing zullen we er wat dieper op ingaan. Hoe we binnenkort weer voor die keuzes komen te staan. Maar wat zegt De Bijbel. In hem alleen is redding. Er is hier op aarde de mensen geen ander naam gegeven, waardoor wij gered zullen worden. Broeders en zusters, de Bijbel leert ons dat we standvastig moeten blijven. Wij zien aan de hand van de vervulling van de profetieën, dat de komst van Jezus, van Jeshua, heel nabij is.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 Ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik laat je niet in de steek. Wat God beloofd heeft, zal Hij dat ook doen. Hoe vindt u dat? Wat God zo lang geleden tot Jacob had gesproken, spreekt Hij vandaag de dag nog steeds tot een iedere mens. Je bent nooit alleen. God is altijd daar wanneer je Hem nodig hebt. Sommigen zullen zeggen dat Hij zo ver weg is, maar dat is niet zo. Uit onze eigen kracht kunnen wij niet op een juiste manier leven en onze slechte gewoonten voorkomen. Maar dat is de meest prachtige van onze schepper en verlosser Jezus Christus. Hij zal ons op het juiste moment helpen wanneer wij werkelijk ernaar verlangen dat hij ons zal helpen. En in Filippenzen 14 belooft hij ons, ik kan alles doen door Jezus Christus die mij kracht zal geven. Het is voor ons erg belangrijk om dagelijks ons leven geheel aan Jezus Christus toe te vertrouwen. Hoe is het met onze relatie met God? Ik heb een illustratie, maar ik heb geen tijd daarvoor. Het gaat over een verhaal over, over, deze, over deze toren. Kent u dat verhaal of niet? ik zal een kort verhaal vertellen mijn kinderen kennen dit verhaal al van kleins af maar het is maar een illustratie er was een man hij stond daar op deze bekende toren te genieten van het uitzicht van dat mooie stad en terwijl hij daar ademloos zat rond te kijken kwam een man met een grote koffer naar hem toe en hij zegt uh, jongeman ik heb in deze koffer heb ik uh, 1 miljoen euro in mijn koffer en die wil ik aan jou geven. Hij zei: Ik ben ongeneeslijk ziek en ik heb niet lang meer te leven. En ik wil mijn bezitting, wat ik in mijn koffer heb, wil ik aan jou geven. Je mag het hebben, helemaal gratis, voor niets, maar op twee voorwaarden. Je mag het hebben op twee voorwaarden. Lijkt dat wat voor jou? Wow, die jonge man zit al na te denken: 1 miljoen euro. Je kan een mooi huis kopen in Spanje. We kunnen hier in de achtertuin van Amsterdam een mooie speeltuin bouwen. Je kan zoveel dingen mee doen, mooie reizen. Ik zie u allemaal meedenken. Wat gaat u doen met die 1 miljoen euro? Die jonge man knikte toe en zei: Nou, dat lijkt me interessant. Ik wil dat wel hebben, zei hij zo. En die oude heer zei tegen die man het volgende: Je mag dit hebben op twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is. Je maakt dat geld op binnen één jaar. Binnen één jaar moet je dat geld helemaal ver verbruikt hebben. Maakt niet uit wat je meedoet, doet. Al koop je een mooie jacht. Al koop je een mooie huis. Maakt niet uit. Na één jaar, binnen één jaar moet het op zijn. Well, de jonge man dacht: nou, wow, dat is een redelijke voorstel. Daar wil ik wel op ingaan. Maar hij vroeg aan die oude heer: van, Wat is de tweede voorwaarde? Wel, zei de jonge man zei die oude heer, over een jaar, dan komen we samen op deze plek, op deze, bij deze toren, komen wij samen, en dan gaan we het volgende doen. Toen zei de "Maar wat gaan we dan doen? We gaan samen vanuit die toren naar beneden springen. Dat is je tweede voorwaarde. <tossimus> die jongen dacht bij zichzelf van, nou, dat lijkt me niet interessant. Maar zo is het ook met Lucifer. Zo is het ook met Satan. Hij biedt je van alles op deze planeet aarde. Hij biedt je de beste van de beste uit al die staatsloterijen. Hij biedt je beste, beste positie in de maatschappij. Hij zorgt voor promoties. Maar geven men gaat hij andere eisen stellen. En daarom is de keus aan u en mij. Van wie wilt u dienen? Hoe is onze relatie met God? Is het zo dat er niets in de weg staat om hem met geheel ons hart te dienen? De, de, de wereld klinkt aanlokkelijk. De Bijbel zegt, zit toe, waak en bid, want Gij weet niet wanneer de tijd is. Niet alleen de tijd van Christus' komst, maar ook de tijd dat dadelijk weer de vervolgingen zullen plaatsvinden. Maar we moeten standvastig zijn, broeders en zusters. Onze relatie met God moet zo hecht en vast zijn dat ook maar niets en niets tussen ons en hem kan komen. Want de Bijbel zegt hier, tenslotte, hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden gods en het geloof in Jezus bewaren. Straks als, Yeshua, straks als Jezus op de wolken des hemels verschijnt, dan zegt hij hier, tot al die volkeren tot al die schepselen, hier zijn zij, hier zijn die mensen, hier zijn die broeders en zusters, hier zijn zij die altijd... Trouw zijn gebleven. Die zo'n nauwe relatie met mij hebben gebouwd. Die altijd alle geboren van God hebben onderhouden. En het geloof in Jezus hebben bewaard. Maar er komt een tijd dat we een keus moeten maken, broers en zusters. En de vraag is, zijn we gereed? We hebben gezien over de geschiedenis, de komst van de antichrist. We hebben gezien in de geschiedenis hoe het in vervulling is gegaan. We hebben gezien hoe hij heeft uh, al die uitspraken, we hebben al die citaten uit de, uit de geschiedenis gelezen. Maar volgende keer gaan we hier dieper op in, in openbaring 13, hoe hij zal genezen van zijn dodelijke wond. We gaan dat volgende keer hier dieper op in, hoe dat in 1929, de geschiedenis heeft zich uh, vervuld... Openbaring 13 vers 3. Ik zag een van zijn koppen als staan dodelijke wond en dodelijke wond genas. En de hele aarde ging het beest met verbazing achterna. 1921. Houd dat volgende keer in uw gedachten. Dan gaan we volgende keer verder op in. Dank u wel.